De herhaling van. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Ja, goedemorgen, Ger. Uh, We zijn ja, weer. Ja, jij bent net terug van vakantie. Begrepen. Ik ben uh, even in Spanje geweest. Ik um, ben helemaal bijgekomen. Uh, uh, ja, ik ben helemaal bijgekomen weer. Heb je nog, andere, heb je nog nieuwe inzichten gekregen daar? Of, ja, uh, de zon schijnt. Ja, daar. Dat scheelt <laughs> enorm in temperatuur en in uh, ja. vrolijkheid.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 En uh, we hebben een opname met Erik Weijers over uh, de DTM die dit weekend in Zandvoort is. En uh, nieuwe namen op het Autosportmonument. En tenslotte komt de Rob Langeberg nog langs, de directeur van Zandvoort Beyond. Het, zeg maar het racefestival. En die hebben afgelopen week het programma, het volledige programma... Uh, heb jij een mooi programma in elkaar getimmerd? Nou, dat, dat heeft de Rob dus gedaan met zijn oh. met team. <laughs> daar komt die van. Nee, maar Ik bedoel dit programma. Oh, dit programma. Oh ja, ja nee, nee, nee, dat is mooi toch? Uh, ja, lijkt mij ook.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 vakkundige jury. Oké, okay, daar zat je zelf niet in. Nee, oh. daar uh, uh, uit, uit zat bestond, ik niet in. Het uh, die bestond die jury dan? Uh, nou, de namen moet je me even achterwege. Nee, maar originele. Uh, uh, later, nee. maar er nee, zaten zo, zo mensen van de gemeente in, er zat iemand van Zandvoort Marketing uh, uh -huh. in, er zat een, een, iemand in die uh, zelf met cultuur en, en kunst bezig uh, uh, is. is, en er zat een, een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 te, uh, mm -hmm. hebben zal De komende maanden zal moeten blijken... of we die, die titel blijven aanhouden. Uh, uh, volgens mij uh, wel. Wij hebben het een beeldbepalend... cultureel evenement genoemd... omdat wij nog niet wisten... welke naam ik eraan ja, ja, ja. zou ja. willen geven. Dus ja. dus, uh, zeelt is het ja. evenemententitel... die er nu aan... Uh -huh. Worden lokale ondernemers hier ook beter van? Is dat, is dat er een achterliggende gedachte? Over ja, zeker. Dan ja. Ja, ja. Hoe, hoe dan?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 We vragen, dus mocht hij in de auto meeluisteren? En, uh, ja, nee, die, vraagt is, die al. Uh, dat mag altijd natuurlijk. Stelt hè, dat mag altijd. En mogelijk, want wij willen wel het, het racefestival. Dat is ook de wens van de gemeenteraad. Dat als de, de DGP straks vertrekt, dat we wel op zichzelf staand evenementen. Uh, nou ja, dat bedoel uh, ik eigenlijk. Dat dit, dan heb je dit uh, ook. Dan heb je dit natuurlijk ook. Ja, ja, maar dit, maar is dit, dit extra. Ja, ja. Dit, dit wordt dan georganiseerd door Lustig, hè? Ja. Ja, ja. ja. ja ik heb Lustig ja. een beetje uh, gegoogeld natuurlijk.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 Uit Zandvoort ja. met de kunst en cultuur in de jury gezeten. Uh -huh. um, kijk, en nu we natuurlijk ja hebben gezegd tegen Luster... Uh, met het evenement Zeelt. Ja, uh. Nu gaan we de uitwerking, en dat is aan Luster zelf. Ja. En daar zullen wij natuurlijk als gemeente bij helpen... om juist die verbindingen met de Zandvoortse gemeenschap te leggen... Uh. met de kunst en cultuur... Ja.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 Eigenlijk hebben we over de, de nieuwe waarschuwingsvlaggen... die we deze ja. week als oh ja. uh, gemeente Zandvoort gepresenteerd uh, uh, hebben. Dat is afgelopen dinsdag uh, gebeurd. Uh, we, we, we zijn een badplaats in Zandvoort. Uh, en we hebben al jaren hebben we de zogenoemde gele en rode vlag mm -hmm. in Zandvoort... wat ja, aanduidt of, of de zee gevaarlijk is... of dat het verboden is te zwemmen. Uh, en dat heeft de afgelopen... Uh,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 het meest efficiënt blijft ja, ja. te met ons, werken. Onze plaatsgenote Ernst Brokmeijer uh, heeft hier ook ja, het hele project getrokken natuurlijk. Als uh, prominent lid van de Reddingsbrigade Nederland zelfs. Uh, nou ja, goed, uh, ik, uh, We hebben elkaar gezien van de week op uh, de rotonde. Ja. En uh, toen stond je ook met een blauwe vlag uh, in je handen. Ja, ook en die komt elke jaar terug, hè, die blauwe vlag. In Zandvoort gelukkig wel. Ja. Dat, uh, uh, Even in het kort, wat, wat uh, niet. houdt het toch weer in? Een uh, blauwe vlag is gewoon een kwaliteitskeurmerk. Ja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 rond te lopen als je een gezin kent waar psychische problematiek zit... of verslavingsproblematiek, ja. maar toch blijkt dat er echt... in een vroegtijdig stadium uh, uh, aandacht voor zo'n kind gegeven ja, moet worden... om je. uiteindelijk te voorkomen dat in een later stadium de problemen ja, ja. ontstaan. Nou ja, de tentoonstelling blijft staan tot 23 juni. Uh, ja, gelukkig wel, want, ja. want, want je zegt dat al, het zijn... zijn ja, indrukwekkende een, een, verhalen. Het is mij nog niet gelukt om het allemaal in één keer te lezen. Het nee, dat begrijp je, dan, verhalen. Dan, dan, dan dus. heb je het er bijna over een dik boek, inderdaad, als je dat allemaal gaat lezen. Dus je moet maar, een paar keer terugkomen om ja, het allemaal goed ja, tot, tot, tot ja, door te ja, laten dringen. Ja. Oké, okay, en, en dinsdag 10 juni is er nog een, de verhalencaravaan, ook in, of, over dezelfde uh, onderwerpen, in de bibliotheek van 7 tot uh, 9. Dus wie daarheen wil, die kan daar uh, ook heen. laatste puntje uh, er las, dat is uh, de tennishal, daar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 nou, getracht ja, om het tegen elkaar aan te slaan. Niet makkelijk allemaal, hè. niet politiek correct te zeggen. <laughs> op een gegeven ogenblik kom je niet verder. Nee, nee dat is uh, en waar. En voor mij blijft het doel staan... het realiseren van een tennishal in Zand. Ja, nou ja, dat dacht je Ja, voorganger Raymond van Haafden, helaas overleden. Maar die dacht het in 2022 ook, hè, Dat hij dat snel voor elkaar kreeg. Ja. Maar het is een taai dossier. En, ja. uh, nou, ik wens je er veel succes mee. Uh, mag ik jou hartelijk bedanken, Lars, voor jouw komst hier. Om, uh, nou, we hebben een lekker een half uurtje. Ja, altijd gepraat. fijn hier. Altijd leuk, <laughs> toch? Altijd leuk. Ja. Echt <laughs> Ik zie je volgende week weer. Nee, hoor, maar, nee. Hey, hartstikke bedankt. En we gaan een klein muziekje draaien. En daarna gaan we praten over het Standwoord Museum. Helemaal goed. And I say it's alright De Beatles bij uh, ZFM hier uh, Goedemorgen Zandvoort. Het is vijf uh, over half elf. Uh, en Hans? Ja, jij draaide een mooi muziekje van de uh, Beatles. Uh... Een nummer van George Herston. Hier komt ja. de Sun. Maar daar moeten we wel even op wachten, denk ik. Want het is uh, niet zo. Nou, nee, ik dat het wel je, wat lichter wordt, hè? Ik denk, je kan Blijkt het maar beter te. proberen. Goed, we gaan uh, naar het volgende onderwerp. Het is vijf over half wel. We gaan praten over het Sanford Museum, Want uh, komende dinsdag is er een gemeenteraadsvergadering. En dat is een belangrijke voor het Sanford Museum, Want dan zou eventueel besloten worden. Uh, tot een verhuizing van de huidige uh, plek op, uh, in de swan naar het HDMZ-gebouw.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 En het, nou, het, was in, duur, uh, het, het was te duur, hè? Het had gelukt. Het had natuurlijk wel gekund. Het had gekund, maar het, het bot is Het was te duur, hè? Ja, inderdaad. Ja, klopt, klopt. Ja. En in 2024 is. Er een, is Ed van den Broek heeft het museum gekocht. Ja. En toen zijn we ook met Gert-Jan Bluis gaan kijken... Van, zijn er toch nog mogelijkheden dat, het ge, dat de gemeente het dan kan huren... voor het Zandvoortmuseum... Nou, de gemeente is daar echt vanaf het begin... Nou, in ieder geval heeft op ons op gewezen dat zij geen uh, andermans vastgoed gaan huren. Ja, ja. Prima, ja. Dat, dat is een, een keuze. Dat moesten we ook respecteren. En toen zijn wij, als bestuur van het Sanford Museum Wat? hebben wij uh, concreet uh, uh, contact gezocht met Ed van der Broek zelf. Ja, oké, okay, dat is wel handig. Ja, ja. dus dachten dacht, nou, dan moeten we het via een andere weg doen. Want ja. dit is gewoon een kans die je niet mag uh, laten, laten lopen. lopen. Ja, ja.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 Maar we hebben wel subsidie nodig van uh, de gemeente. Ja, die was er natuurlijk al, hè, 134.000. Al. Nee, heb we nog. hebben natuurlijk ja, die was al 165.000. 165, al duizend. Duizend. 165 inderdaad, ja. voor het ja. beheer van, van ja. het erfgoed. Ja. Onze vaste lasten, de huur, enzovoort, enzovoort. Ja. En uh, die 36.000 heeft ook te maken met de stafkosten. Uh, mm. Je kan niet een museum uh, runnen met uh, 20 uur. Nee, dat uh, klopt, dat ja. Echt, ja. Dat is goed nee, mogelijk. Waar. Dus het heeft beleid ja. ook.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 Het bestuur moet straks ook zijn eigen sociale hygiëne uh, mm -hmm. uh, ook, diploma's halen. Ja. Ja. Daar beginnen ze over twee weken al mee. Uh -huh. En uh, dus, hè, wat, wat ik net met Maarten ook besprak... ja, wij gaan ook gewoon achter die bar staan... en de chai latus Ja Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus wij, wij zijn een meewerkend bestuur. Ja. We ja, doen het met z'n allen. Nou, het wordt geen haute waarschijnlijk, nee, hè? Maar nee, <laughs> Een nee, broodje en... Ja. Uh, ja. ja, weet je wat het ook is, Hans? Nee, dat, nee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 Dat heb ik toen met mijn dochter gedaan. Dat was ja. ook artikel. Ja, ja. Nou ja, Dat soort dingen moeten we ja, ook moet je meer, meer ook gaan doen, denk ik. Ja. Uh, ook, ook in de avonduren, dat, uh, dat zeg maar, verenigingen voor vergaderingen de ruimtes kunnen uh -huh. huren, Dat er lezingen komen, uh, dat er uh, in combinatie uh, muziek uh, mm. te horen is. Uh, Carina doet uh, in uh, alsmeer ook met eten erbij mm. in het museum s'avonds. Allemaal dat soort uh, ja, zaken willen we ja. gaan aanpakken... om mensen naar het museum te trekken... en om ook daar uh, meer kost of meer geld binnen te halen. Ja. Dat er was. wordt nu ja. gezegd dat het ongeveer 42.000 euro moeten opleveren. Ja. Dan moet je aardig wat broodjes kaas uh, voor verkopen. Ja, maar kijk, we hebben natuurlijk al uh, 10.000 bezoekers per jaar. En daar is dan ook een rekensom over gemaakt. Ik zag 6.800, 3.000 betalende en 3.800 museumjaarkaart ja. op dit moment...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 Nee, ik, denk, ik denk altijd dat ze naar een museum willen. Dan gaan ze naar Amsterdam. Uh, 65 musea daar. Ja. Uh, of te gaan halen met uh, een groot aanbod. Natuurlijk, maar als we dus... nou een prachtig museum hier in Zandvoort hebben. Waarom zouden ze daar dan niet... Ja, dat weet uh, dat ik niet waarom had, dat... Uh... Uh, met uh, ja, interessante tentoonstellingen. En we willen zeker ook uh, de geschiedenis van Zandvoort... Uh, Duidelijk, dat, uit... dat ja, was toch ook een van de, de zaken waar mensen bang voor nee, zijn. Zeker, ja, ja, ja. Dat dat erfgoed verloren zou gaan. Ja. Dat, dat in tegendeel, dat wil echt een duidelijke plaats geven. Daar kan Carina ja. er nog wel meer ja. over vertellen. Ja, dat is ook uh, voor de komende ja. expositie, hè? maar daar hebben we het zo even over. Dus we we gaan kunnen we een klein stukje muziek? Ja, we kunnen een klein stukje muziek doen en dan gaan we daarna nog even verder praten. Helemaal goed. Speciaal voor Maarten. Dank je wel. <laughs> On the streets of Philadelphia Omdat... Uh... We hadden het net even over... Uh, over uh, Bruce. Uh, we hebben hem vorig jaar nog samen gezien... in, in uh, Nijmegen. Uh, dat was natuurlijk geweldig. Was maar ja, we gaan ja. het niet... Uh, hebben nu over over hey. uh, <laughs> Daar heb je al een paar keer uh, over Goed gehad. Ik een keer over uh, deze van, ja, ja. ja, leuk ja. leuk. <laughs> nee, we gaan nog even terug naar het museum. Mm -hmm. um, uh, D66 uh, die zei dat... Uh, uh, in, de, in de commissievergadering van 27 mei... dat het uh, huidige gebouw eigenlijk niet meer geschikt is als museum. Klopt dat of niet? Ja, dat, dat ja, klopt. Dat ja, ja. ja Dat kan Maarten ook even ja. het antwoord opgeven. Het, uh, het gebouw is natuurlijk uit uh, eind 19e eeuw. Ja. Of 18e oude oude, oude mannen-gasthuis nee hoe heet het? Uh, wat was het vroeger ook alweer? Man, ja, mannen-vrouwen-gasthuis. mannen vrouwen gasten man Dat -en -gast ja, is een monument ja. ook, hè? Ja. Ik denk het wel, ja. Ja, het is een ja, ja, ja, ja. Ja. Maar er zou uh, aangesloten ja. moeten worden voor anderhalf miljoen de, minimaal, hè? Ja, zeker. Het voldoet totaal niet natuurlijk nee. aan uh, de, huidige de huidige eisen. eisen ja, ja. Zeker niet van het museum. Uh, er is slecht onderhoud aan mm -hmm. uh, Als je helemaal de, de ingang neemt, is klein, en ja, skal. Ja. Uh, de toiletgroep in de keuken, zit op een uh verkeerde -huh. plek. Uh, trappen naar boven toe, die zijn moeilijk begaanbaar. Niet alleen voor uh, toeristen, maar ook voor... Uh,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 Uh, vergaderen. En dat, dat ja. daar waren wat, wat vraagtekens over of dat allemaal wel, die cijfers die jullie naar voren hebben gebracht, of dat allemaal wel mogelijk is, of, of het haalbaar is. Mm -hmm. En nou. uh, ja, dat, dat ze daar wat vraagtekens bij hebben, dat is natuurlijk wel normaal. Hè, dat natuurlijk niet? is natuurlijk, en het is ook goed natuurlijk dat de ja, ja. kritisch ja. naar gekeken wordt. Het gaat natuurlijk maar. om een hoop gemeenschapsgeld, dus. Uh. Ja, maar uh, we hebben een hele goede penningmeester. En, uh,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 We kunnen er nog veel meer gebruiken. Dus ja. bij deze oh, bij groep, deze als je, je hart hebt voor zandvoort en hart hebt voor, voor het museum... Ja. meld je aan. We okay. kunnen zeker mensen gebruiken. Ja. Ja. Ja. We ja. gaan ook uh, op hele korte termijn... en dan heb ik het over volgende week... Uh, gaan we echt heel actief bezig zijn... met vrijwilligers mm. om ze te werven...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 en uh, ja dus we denken dat er echt mogelijkheden zijn maar hmm. we moeten, wat Maarten al zei we moeten er hard aan trekken ja. en wat en, gaat er gebeuren met het, uh, het pand uh, ja dat is zitten? vastgoed van de gemeente dus dat kunnen wij zelf niet gemeente. En, nee, dat ook, ja, ja. maar er zijn geen ideeën overal nou daar, daar, daar, daar worden ja. wij niet in gekend de gaat er, uh, er misschien in. dat zou kunnen. Kijk, dat is ook kunnen ja, nee, dat lijkt me wel, je ja. ruimte, ruimte genoeg ja ik ja. ja, kan er ook woningen neerzetten ik weet wel dat de pleinen natuurlijk nu op de schop gaan dus ik kan me ook voorstellen dat de gemeente denkt, nou, wat is van toegevoegde waarde voor uitbreiding van het gasthuisplein? Maar dat is helemaal aan de gemeente zelf. Uh -huh. Ja, nee, dat is duidelijk. Daar hebben jullie ook, uh, Daar hebben mocht het doorgaan, er ja. ook helemaal niets nee, mee te maken. Nee, natuurlijk. Nee, maar, nee. Die verhuizing, dat, dat vond ik nog wel grappig in, die, uh, in dat cultuurcafé, uh -huh. wat Walter Sands voorstelde, dat we een lange lint maken van het uh, huidige museum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 Ja, ja, ik, wil je, ik wil je niet bang maken. Nee, nee, maar <laughs> dat, ook, ook die uh, overweging ja, zelf. Uh, dat lijkt me staat. ook. Ja. En, uh, we hebben ook uh, informatie, juridische informatie uh -huh. ingewonnen. Dat wel. ja, ja, ja, ja, ja. ja. En, uh, en we zijn ook daarvoor verzekerd. Ja. Dus, uh, oh, Oké. Okay, ook dat dat we ja, ja, ja, ja. voor ons ja. geen, uh, geen zorgen te maken. En ik sprak nog een, een, een gemeenteraadslid die vroeg zich af van uh, nu is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 natuurlijk wil je meer zekerheid. Uh, dat het hooguit 10% omhoog kan of zo. Ik noem maar wat. Ja. Maar dat je niet voor het voldongen feit komt te staan. Nee. Nee. Want anders moet de nee. gemeente weer bijspringen natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. En dat is... Uh, dat, ja. dat realiseren we ja, ook. Ja, ja. Nou goed, ik heb uh, ook van OPZ begrepen dat ze verdeeld zijn. Dus niet iedereen is voor, maar ze zijn verdeeld. Uh, nou, jongens tegen...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 Ja. Dus dinsdag gaat het gebeuren. Ja. Dat Als wordt, het niet wordt doorgeschoven naar de vergadering uh, van woensdag? Woensdagochtend gaan de eerste spullen dan richting Arië. zitten nou, nou, woensdag ga ik op vakantie. Dus <laughs> Oké. Okay. Ja. En dan gaat vrijdag weer een nieuwe tentoonstelling. Ja, uh, ja nee, daar wil ik nog even over hebben natuurlijk. Ja. Ja. Uh, schat uit het depot. We hebben niet zoveel uh, tijd meer hoor. Nee, weet ik. Nou, ja, we hebben we nog twee uh, minuten en veertien seconden. Oké. Okay. Uh, schat uit het depot gaat uh, beginnen van 14 juni tot uh, 25 september.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 Betekent dat dat uh, Aurelie Ruhe uh, gestopt is, of niet? Aurelie is gewoon langdurig ziek. Oh, langdurig ziek? Ah, langdurig ziek. Ah, dus ah, uit ah, privacy-overweging ah. doe je daar ook geen uitspraak over. Nee, nee, over. Oh, op die manier. En uh, Fokkeling-Renkers hebben we inderdaad het als interim gevraagd. Ah. Zij heeft heel veel goed gedaan voor het Museum en oh, het, uh, ja. uh, het Katwijksmuseum. Al oh, was goed. En bij die musea heeft ze ja. Ja. gewoon de bezoekcijfers echt. Ja. Het Museum heeft nu een uh, mooie expositie... Ja. over, over zij, de, de de in de ja. Ja. ja. Zij ja. heeft ook het Museum met haar plannen oh, ja? okay. en nieuwende plannen... Huh. helemaal omhoog gebracht. Oh, was goed. Ik ja. okay. ja. nee, eh, dacht even dat, dat uh, Arorie helemaal uit de picture was. Het is gewoon okay, lang. Bedankt voor, voor jullie komst. Ik wens jullie een enorm goed weekend. Ik hoop dat het weer wat beter wordt. En dan gaan we eruit, geloof ik. Ja, zeker. Don't bother asking for explanation. She'll just tell you that she came in the ear of a cat She doesn't give you time for questions as she locks up your eyes.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 You're so cool like de right shines like the moon in the sea she comes and and sends I'm patrolling so you take her to find what's waiting inside the air of the kind dit is zfm hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken